Wat een verrassing, dokter Kimball. Men heeft u niet aangemeld? Toch wel, meneer Small. Toch wel. Dag, professor Hinden. Het kon me wachten niet beter treffen. Nou, dokter, hoe maakt u het? Ik ronduit slecht, slechter als u. Oh, oh niet overtreffen, dokter. Hier, neemt u plaats, alsjeblieft. Dank u. En waarmee kan ik u van dienst zijn, dokter? Met alles eerlijk op te biechten, Small. De komedie heeft u lang genoeg geduurd, of niet?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 Ja, ik kom. Dokter Kimbal. Ja, ja, ja, ja. Neem me niet kwalijk, dokter Ja, Dr. ben jij dat, Walter? Neem me niet kwalijk, dokter Kimba. Maar dit moest ik u toch even berichten. Erika is teruggekomen en zegt dat ze opnieuw en definitief met u wil meedoen.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 Tom Prudon, Beer Gettenbach en Bram Hengeveld. Ruggie, Bert Dijkstra.